De CDA kwam deze week in opspraak vanwege een buitenechtelijke relatie met een ondergeschikte. Zijn adjudante heeft inmiddels een andere functie. De Vries zegt dat hij niet langer kan functioneren door de aandacht in de media voor zijn verhouding. Hij heeft veel te danken aan het CDA, zegt hij, en wil de partij niet langer belasten met de discussie. Minister van Middelkoop neemt de taken van de Vries over. De negenjarige Ruben, die de vliegramp in Libië overleefde, weet inmiddels dat zijn ouders en broer zijn omgekomen. Zijn oom en tante hebben hem dat vanochtend verteld. In een mediaverklaring bedanken familieleden van Ruben de mensen die hen de afgelopen dagen hebben gesteund. Ze hopen dat de media hun privacy de komende tijd respecteren. Morgen komt Ruben met een ambulancevliegtuig terug naar Nederland. Bij de Iraakse verkiezingen is bij het tellen van de stemmen in Bagdad geen fraude gepleegd. Dat is de uitkomst van hertelling van de 2,5 miljoen stemmen die in de Iraakse hoofdstad zijn uitgebracht, meldt de kiescommissie. Maandag wordt het exacte resultaat van de hertelling bekend. De verkiezingen werden volgens de eerste telling gewonnen door de partij van de niet-religieuze nationalist Alawi. Met twee zetels minder werd de partij van de huidige premier al Maliki tweede. De Europese beurzen zijn hard onderuit gegaan. In Amsterdam sloot de AEX-index ruim 3% lager en ook elders in Europa kregen de beurzen klappen. De negatieve stemming heeft te maken met de bezuinigingsplannen van een aantal Zuid-Europese landen. Beleggers zijn bang dat de Europese economie daardoor de komende jaren nauwelijks groeit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Morgen zou er in het noorden een enkele bui kunnen vallen. Verder blijft het droog bij een graad of 13. Zondag is er in het westen wat meer kans op regen. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journal.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 Met nu vrijdagavond live. Do Re Mi, Intero adapare Do Re Mi, Ameno Ameno, Latire Latiremo Do Ameno. Goedenavond, dames en heren. Vanuit Hotel Hoogland live wordt uitgezonden het Kunst en Cultuurcafé op vrijdagavond 14 mei. Presentatie Tom Hendricks. En Yvonne de Roosendaal. De techniek, dat is onze vaste man geworden, dames en heren. Roy Haldeman, die eigenlijk al veel langer aanwezig is om alles op te bouwen. En dat valt niet mee. Roy, bedankt. We hebben de volgende gasten voor u uitgenodigd. Alleen, de eerste gast is er nog niet. Gasten zelfs. Gasten inderdaad. Ja, gasten zijn. Dus Kevin Marcus en Ricardo Gerritsen... als Hallo. ze nu ergens rondlopen. Het is in Hotel Hoogland, had ik gemaild. Het gaat over de film Levensweg. Maar ik denk dat ze zelf weg zijn. Het zijn er weg kwijt. Ja, ik denk het. Nou ja, daar hebben we de riach voor. In ieder geval, ik hoop dat ze nog binnenkomen stormen. Om half acht hebben we Femke Jortsma, Zij is kunstenares van de BKZ. Beeldende kunstenaars Zandvoort... Om acht uur, Nicky Jacobs van het Openluchttheater Caprera. En dan om half negen, Rob van Torenburg, regisseur. Dat is een zandvoorter. Dus dat is het uh, avondprogramma, naast de watertoren. Je you know, like yeah, nice. easy. But there's just one thing, you see, we never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish rough. That's the way we do proud Mary. Listen to the story now. Left a good job in the city Working for the man every night and day And I never lost one minute of sleep And I was worried about the way the things might have been They will, keep on Waar dat, uh, Roy? Tina Turner met jij. Ah, dankjewel. Tina Turner met jij. Ja, uh, Yvonne, dan zitten we een beetje met onze handen in het haar. Ja. En, uh, nou las ik toevallig... Nee, vertel me eens, wat zou je die jongens komen vertellen? Ja, dat is grappig. Er is uh, door de gemeente Dordrecht, oh nee, Helmond, de gemeente Helmond... Die doet veel om de stad aantrekkelijk te maken voor 13 tot 24 jaar oude ja, jonge in wezen. En de site www.geefmijgeld.nl Grappig hè? Geef mij geld. Ga ik <laughs> nou, het, geef doen. Maar. het doen. Daar uh, kan je van alles en nog wat op vinden als je jong en uh, in Helmond uh, woont. Dan kan je dus inderdaad aantonen wat vind ik dat de gemeente voor mij moet doen. Dan kan je met een plan komen. Mm -hmm. Dus dat is inderdaad, eh, ik vraag me af wat doet Zandvoort voor uh, de jonge lui? Want nou zitten de kunstenaars zitten mooi in dat prachtige bushalte. En Maura Renadel de La Valette. het klinkt zo wat als een couplet, die uh, zit, uh, die zit ja, die zitten bunkers uit te graven en uh, <laughs> gereed te maken voor de jeugd in Zandvoort. Het is natuurlijk triest. Laten ja. we even een beetje politieke uh, mening even geven. Dus dat, ja, wat doet de gemeente Zandvoort voor de 23-24-jarigen? Nou, daar zullen we laatst een keer wethouder Gert tonen over Ja, dat gaan we inderdaad eens doen. Ik las in de Zandvoortse krant van deze week een verhaal over een, een dorpsgenoot. Mm -hmm. En die heet Yvonne Roosendaal. Ja, that's ja. me. Ja. <laughs> uh, wat mij dus uh, vooral uh, trok was uh, jouw uitbundigheid over... Uh, het land Australië. Ja, het werelddeel Australië. Het werelddeel, het continent. Ja. Ja. Ja. ja, ik had het vroeger al. Mijn ouders wilden toen emigreren naar de oorlog. Mijn vader is een knielmilitair, Koninklijk Nederlands in de legioen. En daar is hij behoorlijk getraumatiseerd geweest. Mm -hmm. En die man had zoiets van, nou, de regering kan, nou, laten we het netjes zeggen, de pot op... Maar op de een of andere manier was hij enig kind, net als mijn moeder. En hij wilde eigenlijk zijn ouders niet in de steek laten. Dat deed je dan in die tijd niet. Dat had waarschijnlijk veel beter geweest als hij dat wel had gedaan. Dus jammer genoeg ben ik er zelf als kind nooit naartoe geëmigreerd. En op een gegeven moment ontmoet ik Arie Lucassen bij de scouting. En uh, nou ja, we werden helemaal hartstikke verliefd. En we hebben heel veel gereisd samen. En ook met de rugzak en met de auto en dat soort zaken. En, nou, toen zei hij, joh, ik werk bij Honeywell, een Amerikaans bedrijf. Die onder andere liften doet en allerlei installaties in ziekenhuizen en dat soort zaken. Wat vind je ervan als we een tijdje in het buitenland gaan wonen? Nou, dat is goed. Australië. En toen mocht ik kiezen tussen uh, Sydney en Melbourne. Nou waren we met huwelijksreis al in Sydney geweest. Dus werd het Sydney. En dat is een. Brony uh, well, Melbourne, dat ken je Dat heb vier seizoenen. En dat is een beetje zoals Nederland. Eén keer regen, dan weer koud. Dan moet de kachel aan. En dan is het weer super zonnig. Dus ja, ik, ik had wel iets met, met Sydney. Daar was ik geweest. En uh, ja, ik heb een, een favoriet strand: Bronte Beach. Voor de mensen die uh, het ook kennen. En dan ben ik dan weer terug geweest en dat is uh, heel raar als je dan uh, niet meer woont waar ik gewoond heb. En ben je nu weer terug geweest. Ik ben nu uh, weer terug geweest. Ja, in januari ja. ben ik uh, heerlijk uh, via India. Want ik wil niet in 26 uurtjes uh, naar Australië vliegen. Want uh, op het laatst dan uh, weet je je naam niet meer van ellende en vermoeidheid. Dus dat, uh, ja. Dus je hebt eerst een, een stop gemaakt, een lange stop in India. Ja, een uh, week of twee, bijna drie en het uh, ja, stadje heette Cochin daar staat ook een heel groot fort eiland in wezen, met een prachtig fort en ja, je hebt ayurvedische massage het, uh, de, de, ja, het is heel anders natuurlijk India. Ja, het is vreselijk armoedig, je ziet vreselijk veel mensen op straten, uh, echt in embarmelijke omstandigheden liggen en het is, het is ja, als Hollander, echt Holland Hollander het is ontzettend goedkoop. Je kan een, uh, voor een eurotje kan je ontbijten. Is dan wel meteen van die chapatties met een kruidensausje dat je meteen... Uh, staat bent. in de maag? Ja, niet alleen maar je bent je verkoudheid in één klap kwijt. <laughs> <laughs> maar het was natuurlijk fantastisch, want ik heb het zo gevolgd op de televisie. Want in mijn kamer zat dan altijd een tv met CNN, IBN en dat soort zenders. En tot mijn grote verkneuteren. Zag ik dat het nog steeds ontzettend rot weer was en dat het maanden heeft aangehouden in uh, Nederland met uh, sneeuw en ijzel en ijs en uh, allemaal van dat soort. Uh, ja, dat dat ont ontloop je altijd hè? Dat ontloop ik altijd. Nou, ja, ik word ook altijd een beetje depressief in de winter. Ik uh, hou helemaal niet van de winter. Hmm. Nou, dan nodig je niet uit voor een reisje naar de Noordpool. Naar de? Noordpool. Nou, de Zuidpool zou ik wel willen zien. Ja, nee, ik heb het ja, de ja. Noordpool. <laughs> die ijsberen die verzuipen. <laughs> dat er geen ijs meer is. Maar luister eens, uh, goed, uh, je bent dus uh, twee weken in India geweest, ongeveer. Ja. En toen naar Australië. Ja. En uh, ben je oude plekken gaan opzoeken. Ja, mijn oude huis heb ik voorgestaan. Doet dat pijn? Ja. Niet meer, nee. nee op de ene de had ik, ik ben in 1998 nog een keer terug geweest. En toen mm -hmm. sliep ik nog wel bij een buurvrouw die naast mijn huis woonde. Die ben ik jammer genoeg kwijtgeraakt en niemand weet waar ze woont. Ik heb nog naar haar gezocht, een soort opsporing verzocht euh, gedaan. Maar euh, het ziekenhuis waar ze werkte wist niet waar ze naartoe gegaan was. Ja, het, het is, het is, het, het, nee, deze keer heeft het geen pijn meer. Ik denk Ik heb een ander leven in Nederland. Ik ben niet zo blij met het land, maar... Ja, het is een keuze die ik gemaakt heb. En uh, ja, ik denk ik kan nu wel weer met mijn uh, 51 jaar weer gaan emigreren. Maar ja, alleen, dat is het ook allemaal niet. Zou dat nog kunnen? Laat ze hier wat toe in Australië. Het ligt aan je gezondheid en hoeveel geld je op de bank hebt. En oh. hoeveel punten je krijgt. <laughs> Vroeger moest je 99 punten hebben toen Ari en ik in 92 emigreerden. En die hadden we ook. Want Ari had een goede baan. En we hadden al twee hartstikke gezond. En ja, geen kinderen en genoeg financiën. Dat je daar een tijdje in de werklozenwet wet zou kunnen zitten als je je baan verliest. Dus dat. Uh, ja, ik denk het aan de ene kant wel. Want ze hebben vrij veel verpleegkundigen nodig. En 51 is op zich niet zo heel erg oud. Want je mag daar ook tot je zestigste doorwerken. En ik heb een collega gehad die was met de zeventigste nog uh, nachtdienst aan het draaien in het verpleeghuis waar ik toen werkte. Aan de ene kant denk ik dat ze hem misschien wel nemen. Ja, ik denk ja. Alleen dat, dat vind ik toch wel een probleem. Hm. Nou, ga adverteren. <laughs> Wie gaat ze mee? Ja. Want ik heb begrepen, je zoekt ook iemand om mee naar Nieuw-Zeeland te gaan. Ja, ja. Om daar een beetje gaan te, rond te gaan raggen. Ja, precies. Ja. Ja, ik wilde een autootje huren, en, uh, ja, met de tent het liefst. Want het, zijn, uh, het is een prachtig land en het Noordeiland is subtropisch en het Zuideiland is dan iets minder uh, subtropisch, wat kouder. Ja, en ik wil wel een ervaren iemand mee, die, die ook weet wat rugzakreizen is en niet altijd staat te kijken van, goh, wat zijn de wc's hier niet zo schoon in de backpackers of in, in bepaalde... Want ik wil weer een tussenstop maken in India, mm -hmm. dus die, ja, diegene die met mij mee wil gaan, het moet klikken natuurlijk. En ook van, uh, ja, je moet een beetje tegen vuil en ellende kunnen in uh, India, want uh, dat zie je meer dan genoeg. En Nieuw-Zeeland, ja. Dat is, ik ben er maar twee weken geweest met mijn ex toen. en uh, ja, het raakt je ziel, zeg ik maar. Het is, het is zo mooi. De natuur is zo anders. De dieren daar, het is werkelijk niet te vergelijken. Dus ik ga nu iets langer dan uh, een week. Maar uh, het is minder geciviliseerd... Ja, het, was, uh, het is ook erg Engels, vond ik hoor. Ik heb uh, iemand van de Hendricks-familie uh, opgezocht. En zijn Warum? vader uh, van de scouting. Dat is allemaal, ja. Ik heb Ali bij de scouting leren kennen, bij de Buffalo's. En uh, die jongens kwam dan ook uh, bij de scouting vandaan. En we gingen dan bij zijn zus op het uh, Noordeiland. En dan hebben we hem ook nog uh, opgezocht. Maar het was drie uur verder en dan moesten we de berg over. Maar de berg was ingesneeuwd. En dat was notabijna op het Noordeiland. Dus dat, uh, ja... Dat was, uh, ja, het, is, het is een verschrikkelijk mooi land qua natuur en qua beesten. En ik dacht echt dat uh, toen ik in het huis van zijn zus was, dan dat het uh, dichtbij was om naar het strand te gaan. Dus, nee hoor, het is maar twee uur. <lacht> maar twee uur? Ik ben in zeven minuten in Zandvoort met de fiets Zonder file? Ja, zonde, hè, er is helemaal geen file daar. Dus maar ja, dat. Hier uh, ja, kan het uh, ook twee uur duren, maar dan zit je in ja. de file. Nee, dat is helemaal waar. Ja. Ja. Ja, en heb je blauwe zeeën, en, en, en als je gelukkig hebt, heb je walvissen. En er zijn pinguïns op het Zuideiland, en dolfijnen waar je mee kan zwemmen, en walvissen. En, ja, het is, het is een en al natuur en dat, dat mis ik heel erg in Nederland. Hmm. Overal staan de hekken in Nederland, zelfs uh, de Hoge Veluwe begint met een hek en eindigt met een hek. Ja, anders loopt er alles vee over de weg. Ja, net als in Zandvoort. <laughs> de hertoverlast. Je Nee, je vier kwijt? kwijt. Ja. Die staan ze nog trouwens. Ja, precies. Uh, goed, je bent dus weer even op oude plekjes geweest in Australië. Ja. Daarna ben je naar Thailand gegaan, dacht ik. Nee, dat was vorig jaar. Vorig jaar ben ik naar Thailand en Cambodja gegaan. Thailand met die vaste je hebt, vriendin. Je hebt toch uh, een beetje in de oorlogen gezeten daar? Nee, dat was in uh, India, in Cochin. Dat, oh, dat is in, is in het, het zuiden. Zat ik opeens om acht uur s morgens uh, naar CNN en IBN. Ik denk dat het uh, Indian Broadcast News is. Heb ik het idee, want ik ken IBN wel van de tv, maar niet wat het precies betekent. En op een gegeven moment las ik, uh, ja, Breaking News, Breaking News, uh, Cochin terrorist attack. Terrorist, ik denk, Cochin, Cochin, volgens mij zit ik daar. Shit, ik denk, nou, wat doen we? Wat doe ik? Nou, ik ben journalist, dus ik loop als eerste naar de jongens van het hotel, waar ik dan een week zat daar. Ik zeg, ken jullie de Sanaria? Zoiets zo heette die uh, terroristenbeweging. Oh, zegt ze, ja, ja. Ik zeg, nou, dat is breaking news, want ze doen een aanslag op uh, Cochin hier in de buurt. Want ik zat uh, 900 meter van de haven vandaan, en dat was onder andere een doel van hun. En ook uh, de Joodse stad, en uh, de synagoge uh, en eigenlijk de hele stad Cochin. Dus hun meteen naar de tv rennen, zo van, uh, ja, oké. Okay. En, uh, ja, En Hun zijn dat denk ik gewend. Want ik ging de straat op met mijn camera. Ik denk het ergste wat me gebeuren kan is dat mijn simkaart eruit gerukt wordt. Door een of andere mafkees. Omdat je niet mag fotograferen waarschijnlijk. Dus ik liep naar de haven toe. En tot mijn grote verbazing was er niets aan de hand. De tomatenman en de, de sinaasappelverkoper uh, zat er. Dat mm. zijn meestal hele oude mensen die hier met pensioen zijn. En die verkopen dan met een krakkemikkig stalletje vlakbij de haven. Verkopen ze dat soort zaken. En ik zag dus iedereen nog met de bootjes gewoon naar het Joodse eiland gaan. Ik denk van weten ze het niet of zijn ze zodanig gewend? Nou ja, terroristenaanslag. aanslag, we moeten toch naar het werk. Ja. Ik heb het niet gevraagd aan ze, maar uh, ik dacht van nou dat is toch wel heel apart. Dus ik ben gewoon weer naar het hotel gegaan en uh, ontbijt genomen in mijn favoriete restaurant. En ik denk, nou dat is dus een uh, terroristenwaarschuwing. waarschuwing, maar er was dus helemaal niks later gebeurd. Nee, nee. Nee. Misschien was het wel een herhaling... Een herhaling v van? van het programma. <laughs> ja, nee, maar dat was toch wel heel apart, ja. ja. En waar ga je volgend jaar naartoe, als er Nieuw-Zeeland niet lukt? Ja, ik ga naar Nieuw-Zeeland. Oh, je gaat toch Nieuw-Zeeland? Ja, als er het... al, een terroristenaanslag, dan gaat die van ook heen. Juist misschien, want dan kan ook, ik nog wat... Uh... Ook als je niemand vindt? Ja, dan ga ik alleen. Ga ja, alleen? Ja. ja, vind ik niet hm. leuk alleen, want ja, je staat overal alleen voor. Het is hm. dubbel duur. Komt je komt natuurlijk wel vaak weer dezelfde mensen tegen. Ja, ja dat wel, ja. En je kan ook in de jeugdhotels of de, de, de backpackers kan je ook op een gegeven moment iemand tegenkomen... die zegt, god ik ga ook toevallig die kant op, nou zullen we dan maar samen reizen. Hmm. En het maakt niet uit dat ik 51 ben en dat diegene uh, 23 is, want dat, uh, dat is op zich... Of 81. Niet. Ja, kan ook. <laughs> nou, er was een keer iemand die was inderdaad 75. Daar ben ik mee naar de film gegaan in uh, Sydney. In, nee, niet in Sydney, in uh, Tasmanië. Ik zeg, ik ben nog nooit met mijn vader naar de film geweest. Hmm kunnen aangaan. Dan ging met zo'n wildvreemde man uit Tasmanië oh, naar de ja. film. Dat was echt uh, heel leuk. Ja. Ik hoop dat Roy een stukje muziek heeft klaarstaan. Ja. And now the end is near and so I face that final curtain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 Much more. I did it. I did it my way. Regrets. I had you, But then again. Too few to man I did. What I had to do.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 Get my way Dames en heren, wij zijn uh, om half acht, uh, zit tegenover ons Femke Jortsma, zij is kunstenares van de BKZ, Beeldende Kunstenaars Zandvoort. En we gaan haar uh, helemaal uh, allerlei mooie vragen stellen van uh, hoe je op het idee komt en waar je je talent vandaan haalt en dat soort zaken. Welkom Femke. Ja, dankjewel. Femke, wat wil je over jezelf vertellen? Uh, nou ja, ik ben een beeldkunstenaar. Ik ben geboren in een kunstenaarsgezin. Uh, mijn moeder was ook keramiste. Mijn vader die gaf uh, les op de Rietveldacademie. Dus eigenlijk uh, is het uh, werken met klei en met uh, keramiek en met schilderijen... Met de padplepel uh, in zal ik maar zeggen. Je ziet er thuis en je denkt: hé, hey, dat vind ik ook leuk. Nou ja, we uh, werden altijd uh, aan tafel gezet met een stuk klei. Van jongens, gaan jullie maar uh, lekker uh, zelf wat doen. Want hoe groot is je gezin, je zegt. Uh... Nou, mijn broertje en ik dan. Oké. Okay. Die ja. is jonger, je broertje? Ja, die is wat ja. jonger. Ja. Ja. En wat is er met dat broertje gebeurd? <laughs> nou, die is de hele andere kant op gegaan. Die is meer uh, de zorg ingegaan. Oké. Okay. Ja. Wat doe je naast jouw kunstenaarschap qua beroep of werk? Um, ik ben, uh, we hebben zo, samen, of met mijn man heb ik samen een uh, klein bed en breakfast. Dat is ons uh, inkomen, zeg maar. En in dat pand zit een groot atelier. En dan ben ik eigenlijk uh, dagelijks aan het werk. Hoe heet het? Uh, Vila Theraponache. Ja, wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk, nou we hebben uh, hiervoor tien jaar in Frankrijk gewoond en uh, onze camping heet uh, Terre en dat betekent eigenlijk een kleurrijk landgoed. Mm -hmm. En uh, ja, dit pension hier in Zandvoort is ook nogal kleurrijk, dus we hebben eigenlijk de naam uh, weer meegenomen uit Frankrijk. Waar heb je gewoond, die tien jaar? Uh, we hebben eerst uh, drie jaar in uh, Provence gewoond en daarna de rest van de jaren hebben we vlak onder Toulouse gewoond. Okay. En waarom ja. zijn jullie teruggekomen naar het Rionte Nederland? <laughs> nou, we hadden wel een prachtige plek, maar het lag ongelooflijk afgelegen. Zo bijna tegen de Pyreneeën aan. En uh, ja, zomers had het dan wel heel erg druk. Maar s winters was het gewoon doodstil daar. Oh. Dus dan uh, ga je toch wat vrienden en familie missen. Ja, ja je het nog lang vloeg Ja, uiteindelijk wel eigenlijk, ja. Maar ja. <laughs> ja. waarom toen Zandvoort? Want kom je hier vandaan? Uh, ja, ik ben, ik ben dus in Haarlem geboren. Ja. Mijn ouders wonen nog in Overveen. En uh, ja, de kust trekt dan toch wel weer... En de, ja, Zandvoort is natuurlijk heel leuk met uh, he, de toeristen ja. en uh, het is de ideale plek daarvoor. Maar ook met de beeldende kunstenaars? Ja. Ik heb ja. een vriendin in Amuiden en die beeldende kunstenaar zegt zij, ze is dat zelf ook beeldende kunst. Die maken eigenlijk alleen maar ruzie onderling. In wezen. Oh, ja? die, die, die werken niet zo goed samen zoals in Zandvoort, doen ah. geen samen art, uh, activiteit en zo. Ja. Het is toch, toch op de een of andere manier meer van ik en uh, die ander. Ja, nou dat vind ik bij ons dus helemaal nee, niet nee, zo. Nee, nee. nee. Klopt. nee. Heb je gestudeerd in de kunstrichting? Uh, ik heb wel verschillende vakcursussen gevolgd bij uh, Bildende Kunstenaars Thuis. Maar, uh, Zoals? Ja. Wat voor uh, vakcursus? Uh, nou, uh, schilderen, portretschilderen, uh, schilderen en uh, ik heb nog uh, etsen gedaan en lito's. Ja. Dus, uh, maar voor de rest ben ik eigenlijk meer gewoon uh, autodidact. Didact. Ja, oké. Okay. En jouw moeder, die hield uh, zich bezig met keramiek, zei je? Ja, mijn moeder is uh, keramist ook, ja. Ja. ja. En je vader had die, die gaf dan wel les aan de, op de Rietveld Academie, maar had hij ook nog een specialiteit? Ja, mijn vader is eigenlijk schilder en uh, die maakt hele mooie schilderijen, tekeningen en exposeert ook nog steeds in Amsterdam op dit moment. Ja. Waar? Um, um, in, ja. Op dit moment, het schiet me even niet nee, in. Nee, nee, nee, nee, nee. niet Maar hij exposeert ook. Ja. Leuk. Ja. Ja. Heb je ook cursussen gevolgd? Welke? Um, nee, ik heb dus wel een uh, particuliere les gehad van verschillende uh, beeldkunstenaars, maar niet echt een, een uh, cursus was dat. Het was gewoon meer werken in zijn atelier en uh, daaronder begeleiding, zeg maar. Ja, leuk. Ja. ja. Je zei dus, ik ben er eigenlijk mee opgegroeid. Ja. Ja. Uh, er is nooit een moment geweest dat ik dacht even niet, altijd maar toch met de handen bezig met het hoofd. Ja, nou het is eigenlijk een soort uh, ja, ontspanning voor mij. Als het uh, heel druk is geweest, dan is het echt een manier te, om te ontspannen. En ik merk ook een tijd, als het gewoon praktisch gezien niet kan, dat de ja, spanningen oplopen, zeg maar. En dat ik dan echt weer uh, zin krijg om uh, weer met de klei in mijn handen uh, toch een soort van uh, ontspanning weer uh, te hebben. Hmm. Ja, grappig is dat. Ja. Ik heb een tijdje in de psychiatrische inrichting gewerkt als leerling. In vogel... Nee, in de, Hoe heet het nou? Die andere niet vogels hangen, maar... Nou goed, in ieder geval... <laughs> Ik even kwijt. En daar uh, gingen ze inderdaad ook arbeidstherapie doen. En ook uh, ja, knutselen en met klei werken. En, uh, en de mensen werden er inderdaad rustiger van. Ja. ja, ja Zo'n bezigheidstherapie. Net ja, ja. als uh, bijvoorbeeld in de tuin werken of zo. Is het, je gedachtes worden even rustig. Uh, en je, je kan je hoofd leegmaken. Nou, ja. Het was in Sandpoort, hè Dat is alweer een tijd ja. geleden natuurlijk dat, dat, uh, dat ik daar leerling was. Maar inderdaad. Het staat uh, niet meer. Nee, nee. Het is een prachtig gebouw. Het was een enorm uh, lange gang in uh, daar zo. Dus. Ja. En jullie doen in uh, Villa Terra jullie ook spirituele cursussen. Mm -hmm. Welke? Uh, nou, op dit moment ligt het even een beetje stiller. Zometeen het, het seizoen begint echt weer. De bed en breakfast die, uh, vergt gewoon heel veel uh, tijd en energie. Dus dat ligt nou eigenlijk even een beetje stil. Ja. Ja. Maar wat voor cursussen oh. heb je gedaan? Uh, dat waren cursussen met betrekking tot astrologie en uh, meditatie, ontspanningsdingen. Uh, astrologie natuurlijk. Mm. En uh, ja, een beetje die richting, zeg maar. Ja. Ja. Je geeft zelf geen les in. Uh, in, uh, in keramiek en, keramiek en, uh, en zo? Ja, ja, ik heb wel zelf uh, in Frankrijk uh, altijd wel een week workshop. Want je, je hebt een atelier geven? achter je huis, zeg ja. je. Dus dat zou je natuurlijk heel, heel goed kunnen gebruiken ja. om. Uh, ja, nou, tot op dit moment heb ik dat hier niet, nog niet gedaan, nog geen tijd voor gehad eigenlijk. Maar in Frankrijk hebben we altijd wel uh, weekcursussen gegeven. Dat mensen echt gewoon een hele week kwamen om, uh, zeg maar, te, te beeldhouden of te, te met klei te werken of te schilderen. Ja. Schilderen in de natuur en uh, dat soort dingen. Dat dus waren ja. Nederlandse ja. mensen? Ja, ja er waren dat waren Nederlandse niet mensen. Niet in het Franse nee. te doen. Nee, <laughs> nee. Nee. Op de site uh, die jij hebt, heb ik uh, gezien dat je ook gestudeerd hebt aan de Academie van Natuurgeneeswijze in Bloemendaal. Ja. Welke studie heb je daar gedaan? Dat was uh, de vakstudie uh, Astrologie. Oké. Okay. Ja. Dus je is kunt het, ook bij jou je, je horoscoop laten trekken ja. inderdaad. Ja, klopt. Ja, uh, ja, ja, dat is ook een van mijn hobby's, zeg maar. Ja, ja. leuk. Ja. En is daar veel vraag naar? Nou, soms heb je zomaar even een paar mensen die uh, dat willen. En dan is het weer een tijdje stil. En dan uh, zomaar weer even een paar mensen. Dat, mm. dat is ja, geen pijl op te trekken eigenlijk. De ja. keramiek van jou. Hè? Heb jij een bepaalde richting? Uh, be ja, ik ben begonnen eigenlijk zeg maar met schalen maken, dus gebruiksvoorwerpen, ja. grote schalen, kleine schalen. En we hebben in Frankrijk altijd uh, kookte voor de mensen en dan dekten we de tafels en dat eten serveerden we dan uh, in mijn uh, gemaakte schalen. En vanuit de schalen ben ik eigenlijk begonnen met uh, vrouwfiguren, zeg maar, uh, meer het figuratieve werk. En daar heb ik dus nu uh, de laatste jaren veel tijd aan besteed. En daar heb ik nu ook verschillende exposities van. Leuk. Sta moet momenteel ook in de bus Ja, ik sta op dit moment in de bushalte. Ja, klopt. Ja. Ik heb ze zien staan. Ja, oh ja. ja. En, en ze staan nu ook in Heemstede in het kunstbedrijf. Ja, ja. ik uh, ja. had een advertentie daarvan. Of een folder gelezen. Dat ja. je, uh, met, een, met wie doe je dat nou mee? Met, meer? De, met uh, verschillende mensen van het uh, BKZ. BKZ, okay. ja. ja. ja. Een hele groep. Nou, bijna wel. Ja, een man of 15 dacht ik. Ja. Als ik ja, het zo klopt. gelezen heb. Ja, in de brochure van kunstkracht 12 sta je op bladzijde 23. Mm -hmm. Kun je daar wat over vertellen? Wie is het en, en waar is het? Van welk materiaal heb je het gemaakt? Uh, nou, dat is dus een beeld wat ik vorig jaar gemaakt heb. Het is een boekje van vorig jaar ook. En uh, dat beeld is gemaakt van keramiek dus... Uh, ik bouw hem altijd helemaal hol op dus de, de beelden zijn helemaal hol van binnen en dan uh, dan beschilder ik ze dus met uh, matte glazuren het zijn angobers zijn dat. die, die uh, kunnen dus heel mat blijven een beetje poederachtige kleuren krijg je en sommige stukken die, uh, of daar doe ik dus uh, transparante glanzende glazuren overheen zodat je dus ook bijvoorbeeld uh, de sjaal en de waaiers in, in dit geval dan die zijn dan uh, met glanzende glazuur uh, uh, beschilderd, waardoor uh, het dus een uh, glanslaag krijgt. Maar wie is het? Ja, het is zomaar een fantasiefiguur. Het is oh, niet echt iemand, niet, niet, oh, nee. nee, Het leek me een nee. Spaanse danseres. Uh, ja, nou ja, dat... Ja, precies, maar het is niet iemand naar model of nee, zo, nee, nee, hoor. Nee, precies, nee, precies. Niet iemand die je uren stilstaat en nee. <laughs> alleen nee. maar ademhaalt. Nee. nee, nee. Doe je dat wel? Naar model... Uh... Uh, dat heb ik wel hm. met tekenen gedaan. Een model tekenen, maar met uh, keramiek niet, eigenlijk. Hm. Nee. Dus voor een markante kop, even een keramiekmodel bij jou te zeggen. Uh, nee. dat is niet, dat doe ik dus niet. Dat zijn uh, meer fantasiefiguren eigenlijk. Ja, en wat ik erg leuk vind is om uh, in klei, dus de stofuitvoering zo zo mooi mogelijk ja. te maken, alsof het echt een, een geplooide jurk ja. is of een sjaal en. Uh, ja, om dat een beetje levensecht te maken. Is dat moeilijk om dat, uh, dat zo best, te vormen? is uh, best moeilijk, ja. ja. Ik, uh, het gaat steeds beter, maar ze worden steeds zwieriger, uh, zal ik maar zeggen, de rokken. <laughs> maar uh, ja, dat is, uh, dat is een hele ontdekking om dat, uh, te kijken hoe dat uh, het beste uitkomt. Weet je nog wanneer ze gemaakt is? Deze? Ja. Uh, die is anderhalf jaar geleden Oh, een dat is nog gemaakt. niet zo lang inderdaad. Dat is nog niet zo lang geleden, nee. nee. En die is al verkocht. Deze is nog niet verkocht, maar die staat op dit moment in de burgemeesterskamer. Oké, okay, ja, dan kan je nog dan niet zo goed uh, worden. Ik kan niemand <laughs> nee, zien, maar, nee, nee. precies, Alleen de burgemeester en iedereen die op visite komt ja. daar. En, uh, ja. Ja. Want we hebben natuurlijk ook nog uh, de oude folder van mm -hmm. Kunstkracht 12, de allereerste eigenlijk. Ja. En dan uh, lijkt het een beetje. Ja, het kan Spaans zijn, het kan Turks, Portugees. Uh, het is een schilderij. Vertel eens, mm -hmm. wat, wat, wat is het precies? Uh, nou, dat is dus eigenlijk ook gewoon een fantasiekop, zou ik maar zeggen, met, uh, ja, wel geïnspireerd door uh, uh, een beetje Oosterse landen. Uh, dat vind ik heel, heel mooi, zoals die vrouwen daar gekleed zijn met al die uh, sieraden en dergelijke. Dus dat is een beetje een fantasiekop ook. Maar hoe kom je dan aan, aan het voorbeeld van die, kle van die kleding? Maak je er foto's van, van tevoren? Uh, nou, ik heb verschillende boeken. Uh, we hebben veel gereisd ook zelf. Mm. Dus uh, ja, je doet overal eigenlijk wel die uh, inspiratie op. Mm. Ja. ja. Jouw man is hij ook uh, in deze business? Hij is uh, ook ontzettend handig met zijn handen, maar dan meer op het uh, ijzerwerkgebied. Hij maakt dus... Uh, ja, ijzeren voorwerpen kan heel goed lassen en uh, ja, is daar gewoon uh, heel handig in. Maar exposeert hij ook daarmee? Uh, nee, nog niet. Oh. Maar dat uh, wil hij in de toekomst wel, ja, ja, ja. als hij meer tijd krijgt, uh, wel gaan doen. Ja. Want hoe word je dan lid van de BKZ? Moet je, je daarvoor aanmelden? Of? Ja, nou, ik ben daar toevallig dan voor gevraagd. Ik stond op de kunstmarkt in uh, Heemstede toen er een van de leden van de BKZ langskwam en uh, vroeg of ik mee wilde doen. Dus het past een beetje bij uh, de club, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, oh, leuk. maar als je als nieuw lid uh, erbij wil komen, dan uh, word je dus geballoteerd door uh, een aantal mensen van buiten de club. Oh, dan worden vragen gesteld, er wordt gekeken naar je werk ja. en naar je ja. omgeving misschien of, ook wel. Ja, en, ja. Of, je, okay. of je erbij past, ja. Of je ja, ruziemaker ja. bent. <laughs> ja. Een meegaaner. Ja, precies. Ja. ja. Oh, leuk. Ja. Hoe lang ben je al bezig als kunstenares? Ja. Nou ja, eigenlijk bij wijze van spreken uh, medeleven al. Mm. Natuurlijk niet echt bewust als kunstenares, maar meer mm. gewoon... Het is een heel natuurlijk deel van mijn leven. Mm. Dus uh, ja. En wilde je als kind al de kunstkant op? Dat je dacht, nou, uh, ik hoef niet achter de computers, ik wil niet de verpleging in. Ja, ik, uh... ja eigenlijk wel. Uh, ik heb op mijn achttiende, toen ik dus op ook de Academie voor Natuurgeneeskunde... de astrologie deed, heb ik... Uh, hoe heet het, Een atelier'tje gehuurd ergens. En ben ik daar al uh, heel serieus uh, begonnen met uh, werken voor mezelf. Mm, ja. ja. Je maakt ook kettingen, zag ik, op de website. Ja. ja en die ja. maak je helemaal zelf. Vertel ja. eens. Nou, de, die zijn ook gemaakt van keramiek dus. Ik uh, maak hele fijne kleine kralen en die beschilder ik dan helemaal. En dan maak ik combinatie met soms wat schelpen ertussen of wat glazen kralen. En uh, ja, dan maak ik gewoon voor mezelf of voor, voor wat vriendinnen ja. uh, kettingen van. Leuk. Ja. En oorbellen ook of dat ja, het soort andere geen sieraden? geen oorbellen. niet, Het nee. zijn eigenlijk allemaal uh, kettingen geworden. Ja. ja. Heb je veel contact met andere kunstenaars en met wie dan? Nou, op zich hebben we veel uh, vergaderingen. Dus dan zie je eigenlijk iedereen en dat is op zich wel heel leuk. Dan hou je toch een beetje contact met elkaar. En oh ja, ik, jij volg cursussen, maar uh, ik zit uh, wel op maandagochtend bij uh, Mona oh, uh, Meijer. Meijer. Ja. zit ik wel op de maandagochtend uh, schildercursus. En wat ja. leer je daar precies? Uh, ja, je mag doen wat je wil, zeg maar. Okay. Maar ik vind het leuk om wat kleinste levens uh, te doen. En zodoende heb ik met haar heel veel contact. Maar uh, ook met Tom Timmermans bijvoorbeeld. Ja. En uh, uh, Margreet Meijenburg. Waar ik nu ook mee in de, in de bushalte sta. Ja. En uh, Nelke Blauw. En Ellen Kuil. Nou ja, eigenlijk een beetje zo iedereen ja. wel. Ja. Met wie hang je eigenlijk nu in de burgemeesterkamer? Uh, dat is elke... Uh... Uh, uh, hm? schilder. Ellen. Elke. Ja. Weet je ook weer van achter? Uh, Elke. Zij maakt ook keramiek. Uh, zij maakt meer uh, diervormen. Oh, de pinguïn, het nijlpaard. Ja, precies. Daar sta ik mee nu. Oh, ja. leuk. Ja. Ja. Wie bepaalt uh, eigenlijk <coughs> wanneer je dan uh, mag exploseren bij de burgemeester? Nou, dat is anderhalf jaar geleden besproken met de gemeente. Ja, maar wie, wie bepaalt dat? Wie, ja, wie, uh, wie, wie, uh, wie stelt het duo samen en dat is ja. meer. Nou, dat zijn meestal uh, Mona Meijer en uh, in dit geval dan uh, Ellen Kou. Hm. Ja. Die uh, hebben daar het veel, meeste contact eigenlijk ook met de gemeente zelf. En die stellen dan zo'n rooster samen. Ja, nou dat gaat meestal prima. Want de burgemeester is zelf op het idee gekomen, nou luister ik heb een mooie kamer, maar ik wil wat nou, aan dat de muur. Weet ik weet niet of dat nee. bij de burgemeester vandaag kwam, okay. ik geloof dat het uh, gewoon uit uh, BKZ-tidee uh, oh, uh, ontstaan was. Oh geweldig. En ja. het was gewoon heel leuk dat de burgemeester meteen enthousiast ja, was en ja. uh, oh, ik dacht wilde. dat het net andersom was, maar oh, nou, dus ja, nee, weet, nee, weet, waarschijnlijk dat zijn dat jullie euh, zeker, gezellig naar hem uh, toegegaan <laughs> op de koffie. Meneer Meijer, ik heb een mooie kamer, maar het is <laughs> een beetje kaal. Ja, ja, zoiets ja. Leuk. Ja. Als jij iets wil gaan maken. Hè? Als je zegt van mijn handen kriebelen. Ik uh, moet eventjes uh, wat spanning wegknijpen. Ja. Uh, heb je dan al meteen een idee? Of begin je maar zo in het uh, wilde hinein? Uh, ja, ik heb wel van tevoren altijd... Uh, als ik weer iets wil gaan maken. Een paar dagen van tevoren ontstaat er in mijn hoofd een soort van beeld. Heel vaag. En dan begin ik dus. Want je moet wel ergens een soort begin hebben. En aldoende zeg maar. Wordt het steeds concreter en concreter. En komen er ook weer... ...vanzelf spontaan weer nieuwe ideeën uitvoert eigenlijk. Hmm. Dus het is een soort van natuurlijk uh, proces eigenlijk. Een goed proces. Ja. Ja. ja. Je hebt ja. geen blok nooitje naast je bed liggen... ...waar je, nee, je af en toe een krabbeltje <lacht> maakt als je s'nachts wakker ligt. Of het nee, uitspringt en opeens <lacht> aan de klei gaat. <lacht> nee, nee, zo uh, gaat het ja. niet. Nee. Sla je ook al wat in elkaar? Nee, eigenlijk niet. Ik ja. ga gewoon net zo lang door oh. tot het gewoon helemaal uh, goed is. Oh, okay. Ja, dat is best lastig, want klein droogt natuurlijk. Ja. Dus je moet, uh, als je niet achter elkaar door kan werken, moet je heel goed inpakken dat het niet uh, te snel droogt. Ja. En het bakken, dat doe je ook zelf? Ja, ik heb thuis een oventje. Mm. En uh, ja, dat is wel zo praktisch. Want als het eenmaal droog is te klei, dan is het natuurlijk heel kwetsbaar. Yeah. En dan uh, vooral de beelden die ik maak met die fijne handen en vingers. Oh, ik bedoel, ja. dan moet je het niet meer gaan vervoeren. Hè, want dan mm. uh, heb je hele grote kans dat het kapot gaat. Ja, dat is natuurlijk een bepaalde oven in Haarlem, geloof ik. Bij een of ja, van de ja. firma waar de zandvoortse kunstenaars die geen oven hebben, daar naartoe ja. gaan. ja. En is het inderdaad zo dat het altijd een andere kleur wordt dan je denkt? Je weet niet hoe dat precies gaat, het proces. Het is een verrassing iedere nou, keer. Nou, inderdaad, de kleuren zijn uh, altijd verrassend. En daarom gaan ze bij mij dan zeg maar vijf, zes keer overheen. Omdat je toch elke keer weer denkt van nee, dat was net niet de bedoeling. Dus ja. dan doe je weer een nieuwe laag eroverheen. En... Uh, ja, net zolang eigenlijk tot je het gevoel hebt van nou, zo is hij uh, af. Dus het gaat uh, echt wel vier, vijf, zes, zeven keer de de oven in. in. Zo. Ja. En hoe Moet lang je dan doet het, niet het? Het risico dat het een bepaald moment knapt, dat het uh, nee, te vaak nee. va gebakken va nee, is. Een, is. <laughs> nee, dat, uh, dat, dat gebeurt niet, want hij gaat maar tot een bepaalde temperatuur. Hmm dus hoger kan hij niet je moet wel heel goed instellen want elke glazuurlaag heeft weer een ander soort temperatuur oh, ja. dus dat, uh, maar er zit een computertje bij dus je kan hem precies op die temperatuur uh, het bouwt dus een beetje op eigenlijk. ja het bouwt hem ja. heel langzaam op ja. in uh, zeg maar 7 uur. Oh. En dan 7 uur na 7 uur gaat hij 2 uur stabiel uh, uh, draaien zeg maar en dan bouwt hij weer 7 uur af dus het bakproces, dat is uh, echt wel zo'n beetje 14 uur. Zo, dat is inderdaad... Uh, ja. Staat hij in een ruimte waar het altijd koud is of zo? Het is meteen ja. een kachel, denk ik, zo ja. lekker uh, in nou, de winter. Ja, nou, hij is ontzettend. Ik, ik heb de, een van de nieuwere, dus hij is heel goed geïsoleerd. Je, je voelt eigenlijk... Oh. Uh, met de, aan de buitenkant voel je er bijna niks oh, van geweldig. dat hij Ja, ja, ja. Uh, Ik heb een paar van die dingen bekeken van jou in... Nou, dingen, van die beelden bekeken in de, in de bushalte. ja. Het heeft iets Madonna-achtigs. Madonna-achtigs? Nee. De heilige Madonna de heilige, of de, de wilde Madonna's. Madonna? Ja. De heilige Madonna. Nou, er zit wel een bepaalde verstelling in, bepaalde inkeer, bepaalde meditatie of uh, stilte. Ja. Dat, uh, dat klopt. Wel. Komt dat uit, uh, uit je geloof vandaan of komt dat uit, uh, uit, inderdaad uit meditatie vandaan? Ja, nou ik heb niet zozeer een vaststaand geloof, maar het is meer vanuit een uh, ja, innerlijk uh, stilte eigenlijk. Het, uh, de rust in jezelf zoeken. Hmm. Ja. ja. Verkoop je je kunstwerken ook? Ja, dat uh, is wel de bedoeling. Ja. Ja. ja, en heb je al recentelijk nog wat verkocht? Ik heb uh, vorig jaar veel verkocht en ik heb dus nu uh, weer een hele nieuwe serie. En ik ben eigenlijk nu net in de bushalte weer uh, met de nieuwe serie naar buiten gekomen. Dus uh, het is nog even afwachten. Maar uh, de hele zomer door uh, sta ik op verschillende kunstmarkten. Want dus, hoe gaat zo'n uh, verkoop inwezen precies? Van, uh, doe je het op de website, laat je het zien? Nee, of? nee. nee het is meer van uh, op kunstmarkten. En uh, één keer per jaar hebben we dus natuurlijk de open atelierroute ja. hier in uh, Zandvoort, waar ik ook aan meedoe. En uh, ja, dan uh, komen er veel uh, mensen kijken en sommigen ook kopen. Ja, al oh, leuk. Ja. Kun je je eerste verkochte kunstwerk nog uh, herinneren? Nou, als een heel klein meisje, van 12 stond ik al op de kunstmarkt. Oh, dus, ja, gevel, nog die... niet eens. Kinderarbeid. <laughs> als, al maakte ik van die kleine uh, soort letterbakbeeldjes uh, oh. en die verkocht ze toen uh, heel goed, plots een jaar voor drie gulden of ja, ja, Ja, ja, ja. Dus dat weet ik nog wel heel en goed. En beschrijf ze zo, wat, wat, wat maakt je ervan? Nou, kleine poppetjes, beestjes. Uh, met kleertjes aan ja, en uh, dat soort en hoedjes dat op. op uh, hoedjes, ja. beestjes. Wat ja. grappig. Ja. En mensen kochten dat gewoon. Want De letterbak was waarschijnlijk nog helemaal in. Ja, nog helemaal in. Waar zijn ze toch gebleven? Hè? Ja, in de garage, <laughs> op, de, op de zolders. In <laughs> uh, steenbakken, ja. weet je wel. Ja. <laughs> ja. Tot ja. wanneer uh, ben je bij de burgemeester uh, in de kamer met jullie kunstwerken? Ik zit tot half juni. Half juni? Ja, en dan, uh... ja, en dan komt weer de volgende twee. Ja, Zoals, en dan is er weer... he, eentje hangen en eentje staand. Ja. Ja. Want hoe gaat zoiets inderdaad? Je wordt uitgenodigd de dag van nou dan is er ruimte. Moet je heel vroeg al uh, om acht uur of half acht al. Uh... Nou, nee hoor, het is meestal van tussen negen en twaalf uh, kun je daar terecht. Dan is ja. de kamer weer leeg. En dan okay. uh, kan, kunnen de volgende twee hem uh, inruimen. En uh, ja, dan is de burgemeester net even ergens anders. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, en die komt dan terug en dan staat en dan het allemaal. En uh, ja. <laughs> <Ja. laughs> Niet hard niezen, want ja, dan... Ja, leuk <laughs> is wel dat hij dus, uh, toen zei van elke keer is de, is de ruimte weer... heeft een totaal andere sfeer. Ja, ja, ja dat is uh, wel best. Ja. ja, het geeft toch een bepaalde sfeer wat er op dat moment staat. En dat vond hij ook wel heel uh, verrassend en leuk. Ja, hij kan natuurlijk ook degene zijn die denkt... nou, ik vind dat zo'n mooi beeld, dat koop ik. Is dat wel eens gebeurd? Heb je dat gehoord? Van iemand of een schilderij? Die denkt, nou die wil ik echt niet missen. Die ga ik kopen. Nou, we vragen binnenkort even aan hem. Ja. Nou, we wilden je eigenlijk heel erg hartelijk bedanken dat je gekomen bent. En voor de mensen, om te kijken van nou, wat doe je precies? En ook met de villa. Kun je je website noemen? Ja, dat is Therapanage.nl. Hoe schrijf je het? T-E-R-R-E P-A-N-C-H-E. Oké. Okay. Terpenasje. En als er we mensen... <lacht> Verwachten jullie een druk Ja, best wel. Want het is uh, in de winter natuurlijk best wel stil geweest. Mm -hmm. Een beetje een rare winter geweest. Maar... Wou je wel zeggen, ja. Ja. ja. ja, ja ik, zij weten niks van. Nee, he, zelf, ik ben twee maanden weg geweest. Afval, ja. ja. <laughs> ja. <laughs> het was een helse winter, hoor. Toen, ja. In de zin met, van? van? Nou, sneeuw en ijs en gladheid ja. en, en, en enorm. Dat je niet met de fiets of niet met de auto durfde ja. ik weg. Kun ja. maar naar mijn klanten gaan lopen in de thuiszorg. En uh, ja. dat soort uh, ja. Siberische toestanden inderdaad. Ja. Heeft je dat nog geïnspireerd ook? Dat je denkt van nou, nou ga ik iets ja, met die, die sneeuw. Ja, ik ga even om uh, heel lekker uh, lang uh, aan het werk te kunnen zitten. Dat wel. Ja, ja. dat is het voordeel inderdaad. Ja. Dat is het weer het voordeel ervan. Ja. Ja. Ja. Je hebt niet een mooie sneeuwpop gekneed <laughs> Nee, dat niet. Oh. <laughs> nee. Is er nog iets wat je vertellen wil aan de, aan de mensen die uh, met jou contact willen zoeken? Dat ze bijgeschoold willen of een cursus. Uh, of ze willen leren schilderen of keramieken? Nou ja, ze kunnen natuurlijk altijd even een mailtje sturen. Of uh, zeg maar dit weekend en het weekend daarop zit ik nog in de bushalte. Ja. Dus als mensen interesse hebben, kunnen ze altijd daar uh, even langskomen. Van 12 tot 5 zaterdag en zondag. Oké. Okay. En je e-mailadres, hoe is dat? Uh, dat is hetzelfde als net, dus okay. mail.therapenage.nl En je wilt niet gebeld worden? Mag ook. Mag ook? Mag ja. je nog een keer je telefoonnummer ja. uh, zeggen? Uh, dus de mensen uh, pakken een pen dan. <laughs> uh, 573-3171 Komen er nog lezingen in de winter? Uh, in de winter wel, maar ik ben daar op dit moment. Hebben we het even een beetje op een laag pitje ja. gezet? Dat gaat straks alweer. Ja, als het wat, uh, weer het wat kouder weer, wordt en uh, ja. dat soort dingen. Eerst maar even het hoogseizoen. Ja, door. heerlijk. Een ja. beetje zon. Een beetje zon, ja. Nou, hartelijk bedankt en uh, heel erg veel succes. En uh, we zien je in de bushalte. Ja, nou, jullie ook bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Hoe ja. ja. voel je het?